Een woordvoerder van de Libische regering heeft vannacht in een interview aan al uruba gezegd dat het regime van Gaddafi nog jaren door kan regeren. Het is nog steeds onduidelijk waar Gaddafi is, nu de hoofdstad helemaal in handen is van de opstandelingen. Volgens de Nationale Overgangsraad zijn er bij de strijd om Tripoli meer dan 400 mensen omgekomen. Ook zouden er meer dan 2000 gewonden zijn gevallen. Inwoners en toeristen op de Bahama's en de Turks- en Caicos-eilanden... maken zich op voor de komst van de orkaan Irene. Iedereen wordt geadviseerd binnen te blijven. In Haiti en de Dominicaanse Republiek zijn meer dan duizend mensen geëvacueerd... omdat de autoriteiten vrezen voor overstromingen. Irene is nu een orkaan van de eerste categorie... met windstoten tot zo'n 150 km per uur... maar gevreesd wordt dat de orkaan de komende dagen in kracht toeneemt. Mogelijk bereikt Irene komend weekend de oostkust van de Verenigde Staten... In Florida en North- en South Carolina worden al voorbereidingen getroffen. De kampioen van België heeft met grote moeite de groepsfase van de Champions League gehaald. Racing Genk won in de playoffs van Maccabi Haifa uit Israël, maar had daarvoor wel een verlenging en strafschoppen nodig. Ook Bayern München plaatste zich voor de groepsfase door in Zwitserland met 1-0 te winnen van FC Zurich. Vanavond speelt FC Twente in Portugal om Champions League voetbal tegen Benfica. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in 2-2. Het weer overwegend bewolkt en af en toe valt er een bui. Het koelt af naar een graad of 16. In de loop van de dag in het westen zon. In het oosten kans op een onweersbui door 20 tot 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan de ANWB Verkeersinformatie met een melding op de A27. Gorkum, Utrecht, toogte van het knooppunt Rijnsweert, Daar is de verbindingsweg dicht door wegwerkzaamheden. Dit was het volgende Verkeers. programma is een experiment en ongeschikt voor kijkers. Omroep WNL is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorschade, trauma's en of nierfalen als gevolg van het nu volgende programma. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit en Michiel Ijsbouts. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft. Globaal nieuws van de Speld met Diederik Smit. En, en Michiel Eisbouds. Michiel Eisbouds. Dat zit er weer niet in, hè? Dat vind ik echt zo, uh, zo zie je dat het toch ja. gediscrimineerd wordt. Oh. Nou goed, euh, maar ja, gediscrimineerd waarop dan? Waarom word je dan gediscrimineerd? Achternaam en voornaam. Dat zal het zijn. Uh, welkom terug, uh, dames en heren. U luistert nog steeds naar globaal nieuws van de speld. Uh, ja, u hoorde het net in het uh, nieuws van drie uur. Onze collega's van het ANP hebben nog niet bericht over de gebeurtenissen in Andorra. Uh, daar zou uh, eerder vanavond iets zijn gebeurd. Er wordt nog volop mm. gespeculeerd over wat daar precies aan de hand is. Wij ja. volgen dat natuurlijk voor u op de voet en we komen er later Uitgebreid op terug. Eerst ander nieuws. In de haven van Rotterdam is 200 kilo tonijn aangetroffen in een lading cocaïne. De douane zal maatregelen treffen en het komende kwartaal... alle ladingen cocaïne controleren op de mogelijke smokkel van uitstervende vissoorten. Paul de Leeuw heeft het afgelopen jaar een televisieprogramma gepresenteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Niever. In het archief van het Nederlands Instituut van Beeld en Geluid... zijn meer dan 100 afleveringen gevonden van het programma... dat werd uitgezonden onder de schuilnaam... Maar die wil vrijdag show. Er zal verder onderzoek verricht worden naar de betekenis van de titel. En het programma Andere Tijden zal een speciale uitzending wijden aan de bevindingen. Ja, we hebben ze al jaren. Fietssleutels. Iedereen loopt ermee rond. Volgens velen een revolutionaire methode om je fietslot mee te openen. Jarenlang leek er geen enkel risico te zijn. Maar nu blijkt dat de sleutels ook in handen kunnen komen van de verkeerde mensen. Bij ons, onze eigen Wiskit en nieuwe mediadeskundige met tekstuitleg en demonstratie, Alexander Klubbing... Alexander, altijd spannend als je er bent. Welkom. Ja, groot artikel vandaag in De Fiets, vakblad voor fietsers. Die day voor de fietssleutel. Leg uit, wat is er aan de hand? Ja, dit is wel echt gewoon een grote ontwikkeling. Het einde van de fietssleutel is nabij. Nou, wat we nu voor het eerst zien is dat de fietssleutel zoals we die nu kennen... toch wel onder vuur ligt. Ik bedoel, vroeger was het zo, twee jaar geleden... dat je je eigen fietssleutel had en die deed het. Goed, tot zover de geschiedenisles. Nu de risico's, even de scène. Ik heb een fietssleutel die past in mijn fiets, niks aan de hand? Ja, nou, inderdaad, niks aan de hand, totdat die wordt gestolen. Want wat ze nu dus hebben ontdekt, dat is een groep nerds in Amerika... die zijn erachter gekomen, die hebben ingebroken bij een fietsenmaker... en die hebben daar alle fietsleutels geprobeerd op alle fietsen... En toen bleek dat je maar gewoon de juiste fietsleutel bij de juiste fiets hebt en dan kan iedereen de fiets op slot doen en dus ook weer openmaken. Ook als het niet mijn eigen fiets is. Nou, ook als het niet je eigen fiets is. Maar, met andere woorden, want dan schets jij eigenlijk een heel donker scenario, onze fietsen zijn niet zo goed beveiligd als we denken. Nou, het is absoluut niet veilig en het verbaast me ook echt helemaal niet dat dit nu naar buiten komt. Het is al jaren bekend dat dit gewoon een systeem is dat aan alle kanten rammelt en de overheid is totaal onwetend en incompetent als het over fietsleutels gaat. Dat vind ik echt. Het is gewoon Omkunde, Mathijs. Maar er is een oplossing. Jij hebt iets meegenomen. Uh, zet je spullen maar klaar. Je gaat ons een demonstratie geven. Ja. Nou, dit, dit is een, een prototype, een, een beta-versie van een, van een cijferslot. Een cijferslot? Ja. Nou, dit is wel echt geweldig. Wat, wat je doet is, net als bij je pincode instelling, zit een viercijferig uh, nummer erin. Ja. Um, dat ga nu even doen. Uh, wacht even. Ja. Um, ja, en nu, nu is het nummer ingesteld. En ik ben de enige die het nummer weet en die dus ook het slot zo kan openmaken. En jij bent de enige die dat nummer kent? Ja, die, die cijfercombinatie die zit in mijn hoofd en daar kunnen ze niet bij. En dat heb je zelf bedacht? Ja. En met dat nummer kan ik dus uh, waren wanneer ik maar wil, uh, mijn fiets openmaken. Ik bedoel, dat is toch wel echt heel vet. Maar hoe veilig is dit? Want stel het cijfer van mijn slot is hetzelfde als mijn pincode en iemand kent mijn pincode, dan kunnen ze toch bij mijn gegevens? Ja, maar ze weten natuurlijk niet dat jouw pincode hetzelfde is. Kijk, 100% veiligheid krijg je nooit. Maar ik denk wel dat dit heel groot gaat worden. Dit verandert echt totaal waarop we de manier waarop we tegen fietsleutels aankijken. Over twee jaar, denk ik echt, heeft iedereen zo'n ding. Niet te geloven, zeg. Wist jij dat, Jochem? Nee. Is het moeilijk? Nee, nee, nee. I iedereen kan dit straks doen. Jij kan dit ook straks, Mathijs. Laatste vraag, als altijd. Kunnen we rustig gaan slapen? Ja, nou ja, als, als de overheid luistert naar experts, ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar als dat zo is, dan is dit absoluut het begin van een revolutie. Dankjewel, Alexander. Altijd goed dat je er bent. Ja, en dan gaan we door met het uh, huidige nieuws. Het kabinet wil burgers aanmoedigen om onderdeel te zijn van de bevolking. Dat staat in een nieuw beleidsstuk van het ministerie van Sociale Zaken. Als je in Nederland wil leven, dan verwachten we ook dat je bestaat. Al dus minister Henk Kamp. En zometeen praten we verder met andorra deskundige Peter van Wijk... over de gebeurtenissen daar in Andorra. Maar eerst gaan we even boodschappen doen. Wil jij ook vitamine A en C in elk gerecht? Denk dan eens aan de paprika. Dankzij het unieke systeem van capsaicine worden de warmtezintuigen in je mond geprikkeld... voor een zinderende smaaksensatie. Paprika, altijd een goede investering. Bye. Nu verkrijgbaar bij de betere groenteboer. Ja, voor de mensen die zojuist hebben ingeschakeld, er is iets gebeurd in Andorra. Er is nog heel weinig bekend over eventuele slachtoffers. Maar het komt door een gebrekkige regelgeving op het gebied van de veiligheid. En volgens onbevestigde berichten heeft dat kunnen gebeuren... doordat de politiek te weinig grip heeft op de coördinatie van wetgeving in het algemeen... Bij ons in de studio is nog altijd de gast Peter van Wijk, Andorra-deskundige. Ja, meneer van Wijk, eerst maar even uw reactie op dit uh, laatste nieuws. De politiek zou te weinig grip hebben op de coördinatie van wetgeving in het algemeen. Klinkt dat als een logische verklaring voor de gebeurtenissen in Andorra? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar je kunt je afvragen of de eigenlijke oorzaak niet veel fundamenteler is. En waar denkt u dan aan? Nou ja, we zien wat er in Andorra is gebeurd. En natuurlijk kun je zeggen, als de democratische legitimatie van de bestuurders in West-Europa substantiëler zou zijn geweest, dan hadden we dit probleem niet gehad. Maar de eigenlijke vraag is natuurlijk, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ja, of misschien moet je zeggen, hoe komt het dat we nu op dit punt zijn aangeland? Nou, ik denk dat het voor een belangrijk deel te maken heeft met het feit dat u überhaupt ziet bestaat als hiërarchie. Ja. En daar zul je dus op een bepaalde manier mee om moeten gaan. En natuurlijk is het dan jammer dat er eerst zoiets tragisch in Andorra moet gebeuren... voordat we dat inzien. Maar hopelijk leren we hier dan de juiste lessen uit. Ja, namelijk dat we zullen moeten omgaan met het feit... dat er zoiets bestaat als hiërarchie, ook in Andorra. Ook in Andorra. Hè? Alleen dan kunnen we dit soort zaken in de toekomst voorkomen. Goed, dank voor dit moment Andorra-deskundige Peter van Wijk. Ja, en zometeen praten we verder over de bezuiniging op Defensie. En we gaan natuurlijk ook nog praten met DJ Lazy Dog over zijn werk. Maar nu eerst de TAP-service. Dit was de TAP-service. Afgelopen week is er in de ministerraad een akkoord bereikt... over de bezuinigingen op Defensie. De komende jaren zal 30% van de staffuncties worden geschrapt. Van de 119 generaals zullen er slechts 80 overblijven. Wat zijn de gevolgen voor het ministerie en voor Nederland? Daar gaan we over praten met defensiedeskundigen van het instituut Klingendaal, Coco Leijn. Coco, welkom. Was je verrast door de omvang van de bezuinigingen? Nou, ik denk dat we ons moeten realiseren dat dit in één klap... onze positie op het wereldtoneel dramatisch verslechtert. Ja, even voor de duidelijkheid. Het gaat dus over 60 tanks, 16 F-16's... en 17 Cougar transporthelikopters die wegbezuinigd worden. Jij denkt echt dat dat uh, door het snijden in het materieel dat onze slagkracht zo sterk wordt aangetast? Nou... Ik denk niet dat je moet spreken in termen van materieel als, uh, als tanks en F-16s, maar eerder in termen van legers. Door deze maatregel zullen we in één klap acht legers kwijtraken. Terwijl we er toch al niet zo heel florissant voor staan. Ja, je bedoelt dat er de afgelopen twintig jaar eigenlijk in alle West-Europese landen stelselmatig op defensie is bezuinigd. Ja, je hebt het nu over, over landen. Ik, ik praat liever over territoria. Kijk bijvoorbeeld eens naar hoe we ons de laatste jaren uh, hebben gepositioneerd rond Indonesië. ja. Daar staan we nu nog met slechts twee blauwe legers om de boel te verdedigen. Terwijl zowel vanuit het noorden, via India en Mongolië... als vanuit het westen, via Afghanistan en het Midden-Oosten... respectievelijk geel en rood met tientallen legers komen oprukken. Maar is dat ook niet een wat opgeklopt beeld... van de geopolitieke verhoudingen van dit moment? Ik bedoel, is het wel zo zwart-wit? Nou, ik heb het ook over de rode en de gele legers. Ja. We staan er op z'n zachtst gezegd vrij erbarmelijk voor... dankzij die mislukte poging om via Alberta... het continent Noord-Amerika te veroveren. Dus jij zegt dat er in het verleden grote strategische fouten zijn gemaakt. Ja, nou, je kunt sowieso stellen dat ons plan om meteen vanaf het begin... vol voor Oceanië te gaan, een regelrechte muskluim mag worden genoemd. En dat is niet de eerste keer. Natuurlijk is het leuk dat we nu voor dat hele continent... iedere beurt twee extra legers krijgen, maar daar win je de oorlog niet mee. Of ja, alleen is je heel veel zessen gooit. Ja. Toch nog even iets verder terug in de geschiedenis. Is het niet zo dat we als Nederland overmoedig zijn geworden... Toen Joris Voorhoeven in de jaren negentig in de grondwet liet opnemen dat het de hoofdtaak van Defensie werd om internationale vrede, veiligheid en stabiliteit te bevorderen en te handhaven. Dat is een complexe vraag, maar ik denk dat dat in ieder geval het moment is geweest dat we onze opdracht uit het oog zijn verloren. Zoals je weet was ons doel het veroveren van Europa, Oceanië en één werelddeel naar keuze. Ja termen van voorhoeven als internationale stabiliteit, bla, bla... Ja, dat, dat klinkt me dan toch een beetje loos in de oren. We hadden simpelweg veel eerder onze positie... rond Alberta, Ontario en Katschakska moeten verdedigen. Maar als we kijken naar het huidige beeld... dan is de situatie in Noord-Afrika natuurlijk heel instabiel. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Nou ja, er kan van alles gebeuren. Uh, nou ja, ik verwacht bijvoorbeeld ieder moment een, uh, een offensief van rood. Die staan op dit moment met drie legers in Brazilië... en ik zou elk moment Noord-Afrika kunnen gaan aanvallen? Uh, ja, als we dat nu bijvoorbeeld even uitspelen. Even mm -hmm. uh, dan kunnen we meteen kijken hoe dat gaat. Uh, ik ga nu met twee legers. Ja. ik dan aan in. Kijk. kijken. Sorry. Oh. Uh, kan het ook opnieuw? Of ja, het... nee, dat, dat maakt niet uit. Dat is, uh, dit is live. Dat uh, kan allemaal. Probeer gewoon. Uh, probeer gewoon gaan. nog een keer. Okay. Uh -huh. Kak. Ja, dus. <laughs> ja. 2 en een een. Uh, dat, uh, dat zul je altijd zien als sta je daar in je hemd als meneer de defensiedeskundige. Nu, uh, ja, nu is Brazilië weg. Goed. Uh, Brazilië is weg. Dat is live radio. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Ja. We blijven het volgen in elk geval. Bedankt voor dit moment. Ja, u luistert nog steeds naar Radio 1. Ook omdat u waarschijnlijk de moeder van Michiel bent. Het is uh, tijd voor muziek. on the oceans and upon our seas fish full of mercury Oh Oh mercy, mercy me the earth are what they used to do God's oh, radiation underground and in the sky animals and birds who live nearby by now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 Dat was Marvin Gaye met Mercy Mercy Me. En het laatste nieuws is dat u zojuist luisterde naar Marvin Gaye met Mercy Mercy Me. We gaan weer even naar de reclame. Ben jij ook uitgekeken op de vacht van je kat? Ga dan nu naar poesenstofferder.nl En geef jouw zwarte kat de vacht van een echte lapjeskat. Of gaat u liever voor een luxe Siamese uitvoering? Kies uit ons rijke assortiment, nu met extra korting op het Sphinx-model. Altijd een goede investering. Zometeen de kijkersvraag, maar eerst nieuws uit Hilversum. De Caro komt dit najaar met een tiendelige dramaserie... over het leven van prinses Amalia. In Amalia, de weg naar de troon... zullen alle episodes uit het leven van Katharina Amalia worden verfilmd... De zevenjarige prinses was een van de weinige leden van het Koninklijk Huis... over wie nog geen televisieserie was gemaakt. Toneelschrijver Ger Beukenkamp schreef het scenario voor het docudrama... dat de Karo bijna 60.000 euro kostte. De oudste dochter van kroonprins Willem-Alexander... staat de laatste jaren weer volop in de aandacht. In 2009 schreef historica Aniette van der Zijl al een vuistdikke biografie... over de prinses getiteld Prinses Amalia, een bewogen leven. De televisieserie zal voor een groot deel gebaseerd zijn op het boek van Van der Zijl. In Hilversum is gisteren een opname van het tv-programma 2 voor 12... verstoord door spreekkoren. Een groep van twintig mensen op de publieke tribune... begon halverwege de aflevering met het skanderen van kwetsende leuzen... in de richting van de kandidaten. Ook zouden er aanstekers naar het decor gegooid zijn. Na twintig minuten werd besloten de opname van het vare programma te staken. Toen de tribune in zijn geheel ontruimd was... werd het restant van de aflevering alsnog opgenomen, zonder publiek. Presentatrice dus Astrid Joosten noemde de situatie beangstigend. Toen zelfs de animatie van de studenten van de HKU werd uitgefloten... begon ik wel angstig te worden. Ook omdat die animatie absoluut niet provocerend bedoeld was. Al dus Astrid Joosten. Ja. Het is uh, 2011, het is tijd voor de kijkersvraag. De kijkersvraag! Ja, Diederik, we hebben een kijkersvraag. Frits van Wekerom uit Boekel. Die schrijft... Hoi Michiel en Diederik. Ik weet dat het radio is, maar behandelen jullie ook kijkersvragen... Nou, moeten we daarop ingaan? Nou, nee, dat lijkt me niet. Toch? De kijkersvraag. Nog geen vakantieplannen? Denk eens aan Santorini. Santorini, de Riekse vakantiebestemming waar verleden en heden elkaar ontmoeten. Ervaar de rust en ruimte van Santorini met prachtige stranden. En maak in uw eigen tijd culturele uitstapjes naar de prehistorische ruïnes. Koop nu dit prachtige cirkelvormige eiland voor slechts 800 miljoen euro. En verlaagt de Griekse staatsschuld met 0,2 Santorini, parel van de Mediterranee. Ja, nu luisteren we nog steeds naar Globaal Nieuws. We gaan verder met Globaal Sportnieuws. Het wereldkampioenschap Lange Baanschuiven is drie maanden uitgesteld. Dat maakt een woordvoerder vandaag bekend. Het is voor de vierde keer dit jaar dat het kampioenschap is uitgesteld. En de organisatie spreekt van een stap in de goede richting. En dan de rechtshandige schrijver Tom Lanois heeft zich afgemeld voor de Blue Square UK Open. Een belangrijk darts-toernooi in Manchester volgende maand. Naar eigen zeggen is Lanois te druk bezig met andere dingen. Momenteel werk ik dag en nacht aan een nieuwe roman... en zo'n kampioenschap in Engeland komt dan heel slecht uit. Ik kan ook helemaal niet darten eigenlijk. Mijn ooghandcoördinatie is vrij beroerd. Dus al met al was het überhaupt een slecht idee. Aldus Tom Lanois. De organisatie van de UK Open heeft Dimitri Verhulst opgeroepen als vervanger. On n'oublie rien de rien On n'oublie rien du tout On n'oublie rien de rien On s'habitue, c'est tout Ni ces départs, ni ces navires Ni ces voyages qui nous chavirent De paysages en paysage Et de visages en visage Ni tous ces ports, ni tous ces bars Ni tous ces attrapes cafards Où l'on attend le matin gris Au cinéma de son whisky Ni tout cela, ni rien au monde Ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier Aussi vrai que la terre est ronde On oublie rien De rien on oublie Rien du tout, on oublie rien de rien On s'habitue, c'est tout Ni c'est jamais, ni c'est toujours Ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit À travers le cœur, de gris en gris De pleurs en pleurs Ni ces bras blancs d'une seule nuit, collier de femme pour notre ennui que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier. Aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien. On oublie rien de rien On s'habitue, c'est tout Ni même ce temps où j'aurais fait Mille chansons de mes regrets Ni même ce temps où mes souvenirs Prendront mes rides pour un sourire Ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort Ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde Tout. En zo is het maar net, Jacques Brel met On rien. Ja, dit was een uh, voorbeeld van muziek. En nu gaan we praten met DJ Lazy Dog, die doet ook iets met muziek. DJ Lazy Dog, welkom. Ja, we hebben begrepen dat jij iets heel bijzonders doet met muziek. Ja, ja het gaat wel lekker. Ja. Komende week ADE en uh, Escape, dat gaat sowieso weer gruwelijk worden. Ja, uh, zeker. Uh, wat is eigenlijk de rol van Disc Joggy in een band? Nou... Ik, ik doe gewoon mijn ding op het podium. en Ik zorg gewoon dat het lekker losgaat en dat mensen gewoon een mooie avond hebben. Ja, en met welke instrumenten werk je dan bijvoorbeeld? Um, ik, ik gebruik momenteel een Pioneer mengpaneel, alleen digitaal. Eigenlijk bijna geen vinyl meer. Uh, de digitale techniek is zo goed tegenwoordig, dus uh, daar doe ik mijn voordeel mee. Ja, goh. Um, is het niet moeilijk om dan tegelijkertijd ook te zingen? Nee, nee, ik zing zelf zeker niet. Ik, ik gebruik sowieso weinig vocals. Oké, okay, dus jij speelt vooral de instrumenten op het podium? Nee, nee ik, ben, ik ben DJ. Ik, mis, ik mix platen in elkaar. Oké, okay, maar, maar dat is dan nog een heel werk. Dat moet je dus uh, van tevoren allemaal hebben ingespeeld. Nee, het zijn, nee het, het zijn oorspronkelijk gewoon bestaande platen die ik in elkaar draai. Maar die muziek die heb je dan wel zelf geschreven? Ja, nee, nee. Maar jij hebt wel gewoon de apparatuur bij je. En, en, en je zorgt dat de mensen op het feest naar muziek kunnen luisteren. Ja, nou, zo kan je het zeggen. Uh, toch nog even terug naar dat uh, gruwelijke aspect waar je het over had. Uh, waar zit hem dat in? Nou, op, op een goede avond gaat iedereen helemaal los. En dat is gewoon gruwelijk om mee te maken, snap je? Uh, vrijdag ga ik dat ook weer doen. Ja, nou, uh, je gaat voor ons spelen. Uh, hoe heet het, wat je nu gaat doen? Uh, dat is gewoon even een mix om een beetje neer te zetten de sfeer van vrijdag. Uh, Ricardo Villelobos, Bloody Beat Roots, met de Hoki, Kalkbrenner. Kasper vind ik zelf ook een meester. Gewoon een beetje om de sfeer neer te zetten alvast. DJ Lazy Dog. Ja, en terwijl DJ Lazy Dog zich ook weer naar de uitgang beweegt, gaan wij weer even twitteren. Tweet, tweet, tweet. Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Oeh, het is druk op de twitters. De hashtag van vannacht is Hekje slapen. En we zien hier als eerst al Chelsea Joy die zegt: Hekje slapen, hekje twexit. Pieter Bodaar, ga ook hekje slapen. Jade Bridges 27 zegt. Wé yo, kapot hekje slapen, hekje GN. Globaal nieuws. Luc van Bals voor Twitter hekje slapen, anders morgen dood. XD Sharona, 7. Nog maar een poging doen, hekje slapen. Bakker, 23. Mafoes slapen, Twexit. 15, 4 AC, ik ga maar eens iets nuttigs doen. Hekje slapen. Pascal Meinema, nou dan ga ik ook maar hekje slapen, hekje, Twexit. I Zen ik ga hekje slapen, hekje houden, hè. Pulientje, hekje poging tot hekje slapen. Roar Ryan, hekje slapen, is dollarteken. Niki Lalieu, 90, we zijn geland. Nu koffers halen en richting huis, hekje slapen. XXX, Nienke, XXXX, hekje slapen. Daniela W, 97, als het 0,330 is, ga ik hekje slapen. Nou, Daniela, nog 30 seconden. Sammy Drissi, hekje slapen. Linero RMA, hekje slapen. Lifi, hekje Twexit, hekje slapen. Mitch Fallenga, hekje slapen. Good night, y'all. En dat zijn de tweets van de laatste 20 seconden. Dus uh, ja, men twittert nog steeds lustig mee over het programma, Hiedrich. Oké, okay, even uh, resumerend, samenvattend. Uh, als je deze geluiden zo uh, hoort, veel twek zit, veel slapen. Wat, welke conclusie vind jij hieraan? Ja, het lijkt, lijkt erop dat uh, veel mensen op het punt staan om Twitter vaarwel te zeggen. Ja. Dus uh, dan gaat de telefoon op, op stil, of uh, hij gaat uit of hij gaat in een andere kamer. En, en dan gaan ze slapen. Uh, waarschijnlijk dus, uh, leggen ze zich te bed en uh, doen ze meestal het licht uit. En uh, gaan ze proberen om in het dromenland te geraken. Oké, okay. en door Twitter kunnen we dus dit soort informatie nu ja, ook... Doordat uh, we nu Twitter hebben, live vroeger, brengen. Ja, vroeger was het altijd maar gissen... wat mensen deden om half vier s'nachts, ja. op een uh, dinsdagnacht. En nu zie je dus dat het daadwerkelijk gebeurt... dat mensen dus gaan slapen om half vier s'nachts. Okay. Daar hebben we vroeger nooit weet van gehad. Nee. Dus uh, het klopt inderdaad. Nou, nog eentje dan, omdat het zo lekker is. Reggae zegt, ik ga ook maar eens hekjes slapen. Wel te rusten, xx. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Yodelia Jodela, hoop Jodeladelia hey. Het is 30 minuten sinds 3 uur. Wat waren we jong? We gaan luisteren naar America met Tin Man. And people share the gift of gab between themselves Some are quick to take the bait and catch The perfect prize that waits among the shells But Oz never did give nothing to the tin man That he didn't, didn't already have cause never was a reason for the evening for the tropic of Sir Galahad So please believe in verder met het nieuws. Ruim 80 van de tweelingen in Nederland heeft een dubbel paspoort. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Niever. CDA en PVV hebben Kamervragen gesteld over de cijfers. In het regeerakkoord staat dat het kabinet... het aantal mensen met een dubbel paspoort wil terugdringen. En dan buitenlands nieuws, want in België... is na maandenlange onderhandelingen eindelijk een nieuwe impasse bereikt. De vorige impasse dateerde van januari toen de partijen het oneens werden over een ingrijpende staatservorming. Gisteren presenteerde bebindelaar Di Rupo een principeakkoord... met zeven verschillende standpunten over een nieuwe financieringswet. Met deze nieuwe status quo kunnen we weer een paar maanden vooruit. Al dus Di Rupo. En dan regionaal nieuws. Op de gemeentelijke begraafplaats van Venray... zijn vandaag ruim 250 lijken aangetroffen. Sommige van de lijken zijn al in verregaande staat van ontbinding... Vanuit het hele land wordt met verbijstering gereageerd... op wat het grootste massagraf uit de Nederlandse geschiedenis lijkt te zijn. Ja, het gaat ontzettend goed. Deze week stond je op 38 in de tipparade. Je bent gevraagd voor een pindakaasreclame. Ja, je bent eigenlijk te groot voor Nederland zo langzamerhand. Wat ga je voor ons spelen? Uh, ja, gewoon een uh, improvisatie. Improvisatie. Zet hem op. Triangle Man. Ja, zo meteen is bij ons de gast Marijke Helwegen opnieuw. Uh, dat is een gast die niet wil ontvangen zonder eerst een fatsoenlijke warm-up te doen. En wie beter om ons lekker warm te uppen dan Ron Brandsteder. Welkom in de wereld van aerobic dancing, de wereld van fitness en fun. Meet je hartslag, of nog leuker, meet de hartslag van de ander. We beginnen uiteraard met een warming-up. Drie oefeningen. Warming-up, want je kan zoiets niet zomaar doen natuurlijk. In de eerste oefening ga je met je benen iets uit elkaar staan, met je voeten naar voren en we gaan de wervelkolom naar beneden en naar boven af en oprollen. Gaat iedereen klaar? Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. 1, 2, 1, 2, 3, roll af. 2, 3, 4, roll op. 6, 7, 8, roll af. 2, 3, 4, roll op. 6, 7, 8, get down. 2, 3, 4, get up. 6, 7, 8, 7, 8, en naar beneden die rug, 2, 3, 4, en weer omhoog, 6, 7, 8, naar beneden, 2, 3, 4, omhoog, 6, 7, 8, knieën gestrekt, 2, 3, 4, en weer omhoog, 6, 7, 8, roll af, 2, 3, 4, roll op. 6, 7, 8. Let op, we gaan naar oefening 2. Blijf in dezelfde stand staan. Armen beurtelings omhoog. En veer met de gestrekte knieën naar beneden. En reach. 2, 3, 4. En naar beneden. 6, 7, 8. En reach. Links, rechts, links. En bounce. 6, 7, 8. 8 en reach, links, rechts, links en bounce. 6, 7, 8 en rijk omhoog. 3, 4 en veer naar beneden. 6, 7, 8 en reach. 2, 3, 4 en bounce. 6, 7, 8 en rijk. 2, 3, 4 en naar beneden. 6, 7. 8 en reach. 2, 3, 4 en bounce. 6, 7, 8. We gaan naar oefening 3. Handen vast, blijf zo staan. Trek de armen naar achteren. En veer weer net als de vorige oefening naar beneden. En reach. 2, 3, 4 en bounce. 6, 7, 8. Omhoog. Rek uit. 3, 4 en veer naar beneden. 6, 7, 8. 8 en reach. 2, 3, 4 knieën gestrekt naar beneden. 6, 7, 8 en smile. 2, 3, 4 blijf lachen. 6, 7, 8 armen naar achteren. 2, 3, 4 benen gestrekt. 6, 7, 8 omhoog. 2, 3, 4 naar beneden. 6, 7, 8. 8, lekker hè? 2, 3, 4, en bounce, 6, 7, 8, en reach, 2, 3, 4, en naar beneden, 6, 7, 8. We gaan naar oefening 4, de benen iets verder uit elkaar, je voetjes naar buiten en je veert heel goed door de knieën en je blijft lachen. Ja, ja, oefening 4 gaan we nu natuurlijk niet toe meer doen, want we zijn helemaal los, dankjewel Ron Brandsteder. Goed, we gaan voor de tweede keer praten met het gezicht van de plastische chirurgie in Nederland. Een society-vrouw van het jaar 2005. Marijke Helwegen, uh, ja, mevrouw Helwegen, dank dat u met ons wilde spreken. U verwierf natuurlijk landelijke bekendheid toen de UNESCO u op de werelderfgoedlijst zette. Uh, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want u bent hier om te praten over uw nieuwe kernwapenprogramma. Uh, vertel, waar komt die nucleaire ambitie vandaan? Ja, nou ja, ik ben dus sinds uh, enige jaren met een nucleair programma bezig. Ik heb op zolder wat nucleaire installaties staan. En uh, dat gaat nou heel goed. Oké, okay, maar nu kreeg u onlangs een brief van de VN-veiligheidsraad... dat er sancties zouden volgen. Inderdaad, van ja, dit en dat... En we zullen niet accepteren dat u een kernmacht wordt. En we gaan samenwerken met China om u te isoleren. En in het uiterste geval militair ingrijpen. En dit en dat. Dus ik denk, nou neem me niet kwalijk zeg. Wat is dit nou weer? Goed, dat was dus de eerste aanmaning per brief. Maar daar bleef het niet bij. Nee. Nou, twee weken geleden stond er dus opeens een diplomaat hier voor de villa op de stoep. Van de VN. Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik. Het zal wel iemand van een internationale atoomagentschap uh, zijn geweest. En nou ja, die begon dus allemaal naar mij leuzen te schreeuwen en met sancties te dreigen. En de volgende dag meteen stonden hier mensenrechtenactivisten voor de deur. Van ja, dit kan niet en dit mag niet. Ik denk nou ja, waar komt dit vandaan? Goed, dus u schreef een brief naar het internationaal atoomagentschap. van. Het is gewoon voor eigen gebruik en... Uh... Inderdaad. Ja. En dus niet om massavernietigingswapens te produceren. Ik bedoel, wat moet ik daarmee? Ja, het is meer een hobby, zegt u. Meer voor niet-militaire doeleinden. Ja. Nu staat er in Japan een lekkende kerncentrale... en dat heeft de discussie over de veiligheid van kernenergie ook weer doen oplaaien. Begrijpt u iets van die angst eh, daarover? Ja, maar dat is de angst voor kernenergie. Dit gaat om kernwapens. Dat zijn totaal verschillende dingen. Dat kun je vergelijken met... De plastische chirurgie, reconstructieve plastische chirurgie... of de cosmetische chirurgie. Ja. Dat is ook altijd zo'n discussie geweest. Uh, mijn atoomprogramma is gewoon een liefhebberij van me. Maar ik vind dus dat de internationale gemeenschap daar heel bekrompen mee omgaat. Ik bedoel, waar gaat dit eindigen? Mag je straks ook geen kernwapens meer in het café? Dat is toch echt toch onzin? Bovendien heb ik nooit het non profileratieverdrag ondertekend. Dus waar hebben ze het over? Maar... Als u überhaupt dat hele non proliferatieverdrag nooit getekend heeft... dan kunnen ze u toch niets maken? Ja, dat zei ik dus ook tegen die man van het Internationale Atoomagentschap. Maar hij liep alleen maar heel boos weg hier. Maar dit is echt een heel raar verhaal. Of, nou ja, misschien berust het gewoon op een misverstand tussen u en de VN-veiligheidsraad. Want zit u in de VN-veiligheidsraad? Nee. Wilt u in de Veiligheidsraad? Nou, niet per se. Het is graag of niet... Kijk, ik wil best wel een keer aan tafel zitten om mee te denken. Waarom niet? Maar ik hoef dan niet echt uh, permanent een zetel of wat dan ook. Nee. Daarvoor heb ik het gewoon veel te druk. Ja, ze nodigen me ook steeds uit voor ontwapeningsconferenties. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Het is voor mij gewoon een hobby, zoals ik dat al zei net. Terwijl al die landen en de internationale gemeenschap... die nemen het allemaal bloedserieus. nemen. Maar volgens een rapport van de VN heeft u nog wapens in kernonderzeeërs? Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar daar kan ik vrij kort over zijn. Ik heb geen kernonderzeeër. Volgende vraag. Maar waarom zegt de VN dat dan? Ja, dat moet je aan de VN vragen. Ze hebben dat rapport geschreven. Maar ik heb echt geen kernonderzeeër. In datzelfde rapport staat dat u binnen drie kwartier een neutronenbom zou kunnen maken. Ja, uh, onzin. Onzin, zegt u. Ja, natuurlijk. Een neutronenbom is eigenlijk alleen nuttig bij de afweer van intercontinentale raketten of het uitschakelen van vijandige commandacentra. En ik ben daar gewoon helemaal niet handig mee. Kijk, ik denk altijd als ze je weten te pakken met een lange afstandsraket, ja, dan moet het maar gewoon zo zijn. En dan is het ook prima. Ik ga echt geen energie steken in het bouwen van een raketschild of een neutronenbom. Die tijd is echt voorbij. Ja, die tijd is voorbij, zegt u. U heeft dus wel neutronenbommen gehad? Ja, uh, meneer of jonge man, ik ben 62. We zijn allemaal toch wel eens jong geweest? Ja, dat is ook weer uh, waar. Want staat er op dit moment al een kernproef op de agenda? Nou, op dit moment nog niet. Daarvoor is het gewoon te vroeg. Ik heb wel eens gehoord dat er een ondergrondse uh, kernproef... eigenlijk betrekkelijk eenvoudig is. Maar ik heb gewoon een, een... Ja, die landschapstuin, die is wel groot in vergelijking met anderen. Maar voor dit is die eigenlijk te klein. Ja. Uh, ik heb uh, vijf hectare, maar, maar dan moet die gewoon groter zijn. Ik geloof 12 hectare moet die zijn. Dus dat, ga, dat gaat hem niet worden, vrees ik. Maar nee. wie weet dat als ik over een paar jaar gevraagd zou worden... Dan ja, dan denk ik dat ik niet zomaar nee zou zeggen. Maar u wilt wel gevraagd worden? Ja, ik ga me niet opdringen. Maar. Uh, en ongevraagd een woonwijk opblazen of zo. Omdat ik zo nodig een kernproef moet doen. Op die manier hoeft het van mij niet. Maar als ze me zouden benaderen. En een goed zakelijk voorstel zouden doen. Nou ja, wie weet. Maar wordt het dan een strategisch kernwapen of een tactisch kernwapen? Ik zeg altijd, tactische kernwapens zijn voor mietjes. Dus voor mij alleen strategische kernwapens. Heldere taal. Uh, want u verrijkt ook uranium, hè? Ja, maar gewoon voor vreedzame doeleinden natuurlijk. Ja, want bent u bang dat ze militair gaan ingrijpen? Bijvoorbeeld van de kant van de VS of de NAVO, al dan niet onder VN-mandaat? Nou, ik hoop van niet, maar ja ik ga me er ook niet op voorbereiden of zo. Ik bedoel, dan blijf je bezig. Ik heb op zolder nog wel ergens een raketschild liggen. Maar om dat dan helemaal uit de mottenballen te halen... dat is ook weer zo wat. President Obama wil alle kernwapens de wereld uit. Wat vindt u daarvan? Ja, sorry, maar dan denk ik... heeft die man nou op dit moment niks beters te doen? Nee, er zijn toch wel grote problemen in de wereld... dan de verspreiding van kernwapens? Ja. Ja, wat, wat ook zo raar is... dan wordt er weer gezegd dat ik ook biochemische wapens produceer. Terwijl dat gewoon niet waar is. Dat zijn geruchten die de wereld in worden geholpen... om mij in een kwaad daglicht te stellen en mij verdacht te maken. Nou, dat was twintig jaar geleden... toen ik de, de, de, de cosmetische en de plastische chirurgie bekend maakte, was dat ook zo. Alle roddelbladen stonden altijd met rare verhalen vol. Uh, ik heb altijd gezegd, sorry... maar biologische oorlogsvoering is voor mij een no-go. Waarvan akten... In 2005 werd u uitgeroepen tot Society Vrouw van het Jaar. U won de Society Award. En de VN heeft nu gedreigd om u die titel af te pakken... terwijl ze daar volgens mij helemaal niet toe bevoegd zijn, of wel? Nee, de VN gaat daar helemaal niet over. Daarom is het ook zo'n raar verhaal. Maar ze zijn zo onwijs achterdochtig. Vorige zomer bijvoorbeeld ben ik op vakantie geweest naar India. En dan zegt iedereen vervolgens... Ja, zie je wel, India, dat is een kernmacht. Ze zal expertise aan het inwinnen zijn. Terwijl ik alleen maar de Chai Mahal heb bezocht... en een dagje de Boerboedel heb gedaan. Meer niet. Maar ja, de media, hè? de internationale pers... Die schrijven dan weer wilde verhalen hierover. Laatst ook weer een belachelijke column in de Wall Street Journal. Van ja, en Marijke Helwegen is bezig ter eigen machtspositie te verstevigen. Door te werken aan verarmd uranium en dit en dat. Nou ja, dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Maar de westerse regeringsleiders, die geloven gewoon die onzin. Ja. Ja, en alsof ik de enige ben. Ik ben ook de enige die er openlijk over praat, omdat er toch een soort taboe op rust. Maar het is een publiek geheim dat er in het mediawereldje veel meer mensen een kernwapenprogramma hebben. Ik was tenslotte twintig jaar geleden ook de eerste die eerlijk sprak over cosmetische en plastische ingrepen. Dat was hetzelfde hijs aan alle roddelbladen. Maar u zegt er zijn meerdere mensen in het mediawereldje die een kernwapenprogramma hebben? Nou, dat zou kunnen. Zitten daar mensen bij die wij kennen? Ja, zeg. Heeft u een hint? Hij houdt van voetbal en heeft een kledinglijn. Humberto Tan? Nee. Heeft Humberto Tan een kernwapenprogramma? Mijn opgespoten lipjes zou ik op elkaar. Ik heb niks gezegd. Maar wat een krankzinnig verhaal is dit. dit is, nou, dit is niet te geloven. Uh, toch even um, terug naar uw eigen kernwapenprogramma. Uh, wat nou als het over tien jaar nog steeds niet gelukt is met die kernproef? Ik denk dat ik uh, ook zonder mijn atoomprogramma prima gelukkig zou kunnen zijn. Bovendien heb ik dan eindelijk wat meer tijd over voor de ruimtevaart. Uw andere hobby. Inderdaad. Nou, heel goed. Voor nu, u gaat gewoon door. Ik ga gewoon door. Ik ga gewoon, zoals altijd heb ik dat gedaan. Mijn eigen gang. Ik laat me door niemand een kopje kleiner maken. Ik laat me ook niet de les lezen door de VN, door de Veiligheidsraad of internationale sancties of door wie dan ook. Dat heb ik nooit gedaan en dat zal ik ook nooit doen. Heel goed. U gaat gewoon door. Ik ga gewoon door. Marijke Helwegen, dank voor dit gesprek en heel veel succes... met het waarmaken van uw nucleaire ambities. Dank u wel. en media nieuws. Volgens de SGPJ, de jongere afdeling van de SGP, doet de Nederlandse publieke omroep te weinig om de judeo-christelijke traditie in ere te houden. Vicevoorzitter Bert in het Woud van de SGPJ, de jongere afdeling van de SGP, noemt het raar dat een omroep als de NTR wel elke week een Ramadanjournaal uitzendt, terwijl er aan belangrijke christelijke feestdagen als Pinksteren en Kerstmis momenteel nauwelijks aandacht wordt besteed. De SGPJ, de jongere afdeling van de SGP, heeft in een open brief aan staatssecretaris Zijlstra gevraagd om meer judeo-christelijk traditionele muziek bij de publieke omroep. Ook en vooral tijdens de Ramadan. En om de jongere afdeling van de SGP, de SGPJ, een duwtje in de rug te geven... draaien wij vannacht volgaanen, een van de grootste judeo-christelijke traditionele klassiekers. Het eeuwige All I Want For Christmas Is You van Maria Carey. One a lot for Christmas Dat was Mariah Carey met uh, All I Want for Christmas. Goed om even gedraaid te hebben. Inderdaad. Uh, met name tijdens de ramadan natuurlijk. Om, ook om even een soort uh, ja, tegengeluid Toch te laten. Toch een soort tegen, ander soort geluid. Ja, heel goed. Um, ja, Voor de mensen die uh, later hebben ingeschakeld. Er is iets gebeurd in Andorra. Er zijn nog altijd geen berichten over slachtoffers... maar volgens onbevestigde berichten zou het te maken hebben... met de veiligheidsutopie in de beleving van burgers... en een gebrek aan coördinatie op het gebied van maatregelen... door de politiek in het algemeen. En het laatste nieuws is dat het veroorzaakt zou kunnen zijn... door een onderliggende problematiek van de wet van oorzaak en gevolg. Aan de telefoon is op dit moment Andorra-deskundige Peter van Wijk. Ja, meneer Van Wijk, fijn dat u nog even aan de telefoon wilde komen... Ja, eerst maar even uw reactie op dit laatste nieuws. Een onderliggende problematiek van de wetten van oorzaak en gevolg, zou dat kunnen? Ja, dit, uh, dit bericht verbaast me absoluut niet. Uh, ik denk hmm. dat inderdaad dat op dat punt dingen niet goed zijn gegaan in Andorra. Uh, hmm. En het probleem zit dus heel duidelijk in de causaliteit. Die zie je hier, uh, je ziet het bij Griekenland, in Afghanistan, uh, nu ook weer in Libië. Veel misverstanden en ongelukken komen gewoon voort uit de manier waarop oorzaak en gevolg met elkaar samenhouden. Ja, ja. En, en wat zouden we daaraan kunnen doen, volgens u? Nou ja, dan moet je dus gaan kijken waar het vandaan komt. Um, nou ja, en als je dan kijkt naar de wetten van oorzaak en gevolg. En de manier waarop die causaliteit zich dus aan ons voordoet. En waar je dus al die problemen krijgt, ja, dat is natuurlijk heel sterk verbonden met het tijdruimtecontinuum waarin we nu zitten. En waar politie en beleidsmakers ook niet uit lijken te komen. Ja, ja de, de politiek denkt volgens u te veel vanuit één tijdruimtecontinuum. Ja, dat vind ik wel ja. Ja, ja. Dat roep ik ook al jaren. Nou, het is eigenlijk de eerste keer dat ik u daar zo over hoor, eerlijk gezegd. Ja, ja omdat, u, uh, omdat u ook helemaal in uw eigen tijdruimtecontinuum zit natuurlijk. Goed, uh, samenvattend, het heeft in Andorra zover kunnen komen door de veiligheidssituatie. Iets wat veroorzaakt werd door gebrekkige sturing vanuit de politiek, wat weer inherent is aan causaliteit. En als we in dit tijdruimtecontinuum blijven zitten, dan kunnen we dus nog wel meer van dit soort rampen verwachten, zegt u. Ja, dat lijkt me een kwestie van tijd inderdaad. Goed. Peter van Wijk, Andorra deskundige. Dank nog even voor uw telefonische toelichting. Ja, en die uh, oproep is uh, duidelijk. We moeten op weg naar een nieuw tijdruimtecontinuum. Nou, daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn. We blijven dat voor u volgen uiteraard de komende decennia. Uh, we gaan nu verder met de onderschriften. Oh ja, vind ik altijd zo'n leuke rubriek. De onderschriften. Dat is met die, uh, met die, met die onderschriften toch? De onders... Ja, de onderschriften. Oh ja. Geschokte reacties na optreden Dries Roelvink. <tieden> Nieuwe foto's Bin Laden uitgelekt. Ja. Huwelijksreis Kate en William valt tegen. Ja, leuk. Die was leuk. Laat ons weer goed, inderdaad. Ja. Goed. Sugar, sugar was dat. Um, we zijn uh, bijna aan het einde. Zometeen om vier uur hebben we nog onze satirische rubriek. Het NOS-journaal van onze vrienden van de Nederlandse Omroepstichting. Alvast uh, veel plezier daarbij. Um, ja, we wensen u een hele goede nacht. Voor een belangrijk deel natuurlijk met uh, terugwerkende kracht. Uh, volgende week, dan zijn we er weer. Heel graag tot dan namens Michiel Ijsbouts. En namens Diederik Smit. Wens ik u nog een heel goede nacht. Uh, dag. Nacht. Uh, dag.